Visser met het NOS-journaal. Voor de hoogste functie bij het Monetair fonds zijn twee kandidaten overgebleven. Het IMF-bestuur handhaafde de Franse minister van Financiën Lagarde en president Carstens van de Centrale Bank van Mexico. Topman van de Israëlische Centrale Bank, Fischer, is afgevallen vanwege zijn leeftijd. Hij is 67 en volgens de regels van het IMF mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65 jaar. Saudi-Arabië regeert niet op het verzoek om de gevluchte Tunesische ex-president Ben Ali en zijn echtgenoten uit te leveren. Dat heeft de Tunesische interim premier Sebsi gezegd. Ben Ali vluchtte na weken van massaprotest in januari samen met zijn vrouw naar Saudi-Arabië. Gisteren werd bekend dat de rechtszaak tegen de voormalig president volgende week maandag begint. Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen in een budget op het aantal leraren, blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen door de adviesorganisatie voor het onderwijs, CPS. De organisatie wilde weten wat de effecten zijn van de bezuinigingen door het Rijk. In het basisonderwijs zegt 86% te bezuinigen op de leraaraantallen. In het voortgezet onderwijs is dat ruim drie kwart.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 Later hielden twee agenten de twee verdachten aan in Arnhem. Er wordt onderzocht of de twee betrokken zijn geweest bij de schietpartij. Verschillende mensen waren getuigen van het incident. Ze zijn in een geblindeerde auto naar het politiebureau gebracht. Om in Doetinchem om een verklaring af te leggen. Het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig en droog. Maxima komen uit tussen 18 graden aan zee en lokaal 23 in het oosten van het land. Dit was het NON. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. Er staat 51 kilometer file. Het is een normaal begin van de dinsdagochtendspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidsenam en en lijk 4. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Complein 3. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen ook 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt de Bresseplein 5 kilometer. En op de A16 richting Breda zijn bij knooppunt Ridderkerk 2 rijstroken dicht na een aanrijding. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen knooppunt Hoevelaak en Leuze Zuid ook 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aan de hand, houd, oh, oh, oh. houd De liefde roept me Geef me je hart Wees niet bang En ik geef Je dat van Met me mee naar het strand vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand van, van, van. De liefde roept me Ik over het maanlicht Niemand ziet ons gaan Het is een wonder Misschien kijk je me aan En dan zie je wat je met me doet Je leeft maar één keer Op het eerste gezicht En vooral dat bij je zijn Dat is alles wat ik wil Dus ga je met mij mee naar het strand vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in Dank voor mij.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 de fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers drie bestond nog nu, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger komt een weer. Van Paldiazo of Jeruzalem.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 Stijve klompen die van Paljas of Jeruzalem. het geraken van machines doen, klonk in de confection een mooi meisjeskoer. Dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtvaartde. Hilversum drie stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Welke stijger klonken weer van allias of Jeruzalem? Hilver zijn vrienden stond nog meer. Maar iedereen zijn eigen stem.